...van minister Grapperhaus over de vergoeding. In de Tweede Kamer en op ministeries. Een plan daarvoor van D66 krijgt steun van de meerderheid in de Kamer. Na de zomer moet het onderzoek beginnen. Mensen die met de auto naar de wintersport gaan moeten voldoende eten, drinken en dekens meenemen, waarschuwt het Rode Kruis. Ze kunnen lang in de file staan en het kan ijskoud worden. Vandaag begint voor veel mensen de voorjaarsvakantie. 60 tot 80 procent van de wintersporters gaat volgens het Rode Kruis op weg zonder voorzorgsmaatregelen te nemen. Het weer, in het noorden eerst meer bewolking, verder veel zon, een stevige oostenwind en het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De rizombakker van de ANWB. Geen bijzondere files in de Randstad. De meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij buntschoten 5 kilometer. Ook daar is de vertraging nog geen 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 It's time for the waiting game. Ah uh -huh.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 Oh, ik begat natuurlijk te zeggen, openingsnummer, Patricia Kaas... Franse zangeres, sans af en toe een beetje jazzy.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 I get it.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 Michel Bani Billa en Mede Erker.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 sunshine when he's gone. This house just ain't no home. Anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes away, anytime.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 En nummertje theme for Sam.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 De Chinese overheid heeft ingegrepen bij de Chinese eigenaar van Zwitserleven en Reaal. Dat bedrijf, Anbang, maakt zich volgens de overheid schuldig aan illegale praktijken. Dat ondermijnt de stabiliteit van het bedrijf. De topman van Anbang moet voor de rechter komen. Zwitserleven en Reaal zijn sinds 2015 in Chinese handen. De gevolgen voor de twee Nederlandse verzekeraars zijn niet bekend.